Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam-Noord is vannacht een auto met vier inzittenden te water geraakt. De bestuurder, een vrouw, is daarbij vermoedelijk omgekomen. Haar drie kinderen, waarschijnlijk tieners, wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer heeft met drie duikteams ruim een uur naar de vermiste vrouw gezocht, maar zonder resultaat. In Griekenland is acteur en regisseur Dimitris Lignadis opgepakt voor verkrachting. Hij meldde zich in Athene bij de politie nadat in het nieuws was gekomen dat zeker twee mensen aangifte tegen hem hebben gedaan. De 56-jarige Lignadis wijst de beschuldigingen van de hand. De acteur en regisseur was sinds 2019 artistiek directeur van het Griekse Nationale Theater. Hij nam daar twee weken geleden ontslag nadat de eerste berichten over seksueel wangedrag waren opgedoken. Volgens de Griekse minister van Cultuur is Lignades een gevaarlijke man. In Amsterdam zijn drie verdachten aangehouden na een plofkraak. Het doelwit was de geldautomaat van een avondwinkel aan de overtoom. Het pand raakte bij de explosie flink beschadigd. Er ligt ook puin op straat waardoor er geen tram kan rijden. De plofkraak was iets na twee uur vannacht. Waar de drie verdachten zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. In Australië is de eerste coronavaccinatie gezet. Premier Morrison kreeg de prik in een verzorgingstehuis in Sydney. Vanaf nu zal elke dag iets normaler worden, zei hij. Behalve Morrison werden ook de bewoners en medewerkers van het tehuis ingeënt met het Pfizer-vaccin. De eerste lading daarvan kwam afgelopen week aan in Australië. Het land heeft de coronapandemie tot nu toe relatief goed doorstaan... met een kleine 29.000 besmettingen en ruim 900 doden. Het weer, vrij zonnig en zeer zacht, met 10 graden op de Wadden tot lokaal 19 graden in het zuiden. Ook de komende dagen uitzonderlijk zacht, met vrij veel zon. Pas aan het eind van de week gaan de maxima wat omlaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdades. Verkeersabdades. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Voor jou zorg ik voor eeuwig zonneschijn, voor jou alleen, voor jou schep ik een droompaleis, als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn.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 Hij begint wel heel dapper aan z'n dagie uit Naar, naar Ajax, noord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit Wel Ajax, Feyenoord Zelfs als het club vindt roept hij geen joeg hij Met zijn voet op de treetland, voelt hij zich pas blij Weet je wat de Rotterdamer Het mooist van morgen weer Dat is de laatste rij In Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord.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 En de rode riders met een spelkaarten na nou, Tom Anders als Doris met de laatste trein naar Rotterdam. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. We gaan door met muziek van de Ramblers. Een jazzy dansorkest. dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. Dat was in het midden van de 20e eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium. van de big bands uit die tijd. en bracht een gemengd repertoire van jazz- en amusementsmuziek. In de jaren 30 had de muziek als zomers met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. Na hun dominatie binnen de jazz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 Nog geen Toen mijn tante tien jaar was getrouwd bracht meneer de ooievaart Haar een negerkindje zwart, Als rot was een reuze exemplaar Oom die viel meteen van schrik In het wijn Maar mijn tante riep wel draag Kom komt vroeger was, ik sta voldoen op die kwarta chocola Maar je moet niet alles weten van wat er hier gebeurt Want als je alles weet, oh heer, dan leef je geen seconden meer Wat er denkt Vier van die dingen, die maken je van vreemd. En als je alles weet, dan weet je nog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 Wanneer je alles maar had, wat of je hart graag bezat, wat houdt een je Want juist die die jacht naar wat de zin en wat mag, geeft aan je leven doel. Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jong en mooi. Zodra een mens geen ideaal meer heeft, heeft hem het leven niet meer het geven en het Ravijn. Ravijn. hij is dood terwijl hij Een beetje gok moet zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je joh. Zodra men geen idee meer heeft even met leven, liefde, leven en mens, overweldigend. En dat was Willy Derby. Het wanneer je alles had, en dan voor het 1928, Lou Bandy. Met je moet niet alles weten. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat alleen maar met mooie, oud-Hollandstalige muziek. En zo ook Willy Alberti, artiest eraan van Karel Verbrugge... geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al overleden op 18 februari 1985... was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En daarna straf hij ook op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht... is voor zowel het levenslied als... De opera, zoals hij zo mooi kon zingen. En ja, natuurlijk zijn dochter, kennen we allemaal. Willeke Alberti. En dan hebben we nog. Uh, en dan is het nog Johnny, hè? Johnny de Mol. die heeft hem zandvoort. De nu. Willy Alberti met Geef mij maar Holland. Geef mij maar Holland. Mijn kleine Holland. Al is capri ook nog zo mooi. Geef mij.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 So, I'm telling that you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 I'm telling you. the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 die loten zagen, het weer is goed, maar de mensen teugen niet. Hey, hey, ha ha, het weer.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 Eindig wat ik nooit zou willen missen. Eindig wat ik nooit zou willen missen. Fissen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 Gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, veel die pannekoekensmaak vergeten. En Nederland herrees, onderdrees van die blankerskoers.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 Uiten hield de wind om het huis, maar binnen stond de koning in paraat. En de stoef waarop geknikkerd werd, was het belangrijkste stukje van de straat.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 Arme Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, hoe u voor het Houdt u van een vrouw wel trouw, als ze u ook aardig ziet. Want zonder liefde gaat het niet, nee dan gaat het niet. En zie hier het eind van het lied, zonder liefde gaat het niet. Heb je steeds kan lief heb je steeds lief.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 Keisteen-gruis, ziekenhuis, zomerlucht, vogelvlucht, bedelaar, malka vrijheidsdrang, straatgezang, diender-en, veenhuizen ijsvermaak, zomertijd, nadigheid, nepbalans, surseance, ochtendkrant, binnenbrand, voetbalmatch, balgeklets, buitenspel, doelpuntrel, kampvechter, scheidsrechter, voetbalvuur, kaakfractuur. Blank. Eidebruin, Heuvelkruin, Dagjeslui, Regenbui, Moederkift, Vaderdrift, Kinderspeen, handgemeen, Weesperplas, Oevergras, Engelaars, Monsterbaars, Alcohol, Visserslol, in de gracht Opgebracht...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 Aan Milicijn, keukenmeid, malligheid, mingekwele, zoen zoengeklap, moederschap, uit. Op de tent naar Marokko, oh wat fijn. Op de tent naar Marokko, een gezijn. Het is oké. Okay. Op de tent naar Marokko. Ga je mee. En bij al die bedoïnen. Die er samen zitten grien. Gaan we schapenboutjes eten. Niet vergeten. Op de tandem naar Marokko. Fijn. Op de tent naar Marokko, een verstein. Op de tent naar Marokko, het is oké. Okay. Op de tent naar Marokko, ga je mee. Op de tanden naar Marokko Oh, wat fijn Op de tanden naar Marokko Een festijn Op de tandem naar Marokko Het is oké okay. Op de tandem naar Marokko Ga je mee En bij al die Arabieren maar ik die lieden kan smoren, al komt voor op de tent Marokko. Oh, wat fijn. pijn! Op de tent naar Marokko. Een verzijn. Op de tent Marokko. Het is oké. Okay. Op de tent Marokko. Ga je mee?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 Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-hollandstalige muziek. De volle plaat is Het Dorp. Een lied gezongen door Wim Zonneveld. En de tekst van het dorp is geschreven op de melodie van La Montagne. La Montagne van uh, Jean Verrand. De Nederlandse tekst is geschreven in 1965 door Friso Wiegersma. onder pseudoniem van Hugo Verhagen. Dat was de partner van Zonneveld. Het arrangement is van Bert Page, die ook de leiding gaf aan het orkest. U hoort Wim Zonneveld met Het Dorp. Ik weet ze nog een hele.